9 uur. Het NOS-journaal. Meegens. Megens. Inauguratieplechtigheid paus begonnen. Op Cyprus wordt hard gewerkt aan variant Noordplan. Een spectaculaire treinroof in Frankrijk. Het Sint-Pietersplein in Rome staat vol met gelovigen... die de inauguratie van paus Franciscus willen bijwonen. Het Vaticaan rekent op een miljoen belangstellenden. De nieuwe paus verscheen net op het Sint-Pietersplein nam er de tijd voor was zelf erg onder de indruk, zag verslaggever Matthijs van der Wiel. Hij kijkt er een beetje bedust bij, deze paus. Precies die blik, die verbaasde blik van wat gebeurt hier, wat een enthousiasme om heen. Als je zo naar hem kijkt, dan lijkt hij nog niet helemaal gewend aan die orvatie die hij hier krijgt. Onder de aanwezigen zijn staatshoofden en regeringsleiders uit de hele wereld. Uit Nederland zijn prins Willem-Alexander, prinses Maxima en premier Rutte bij de plechtigheid. Paus Franciscus krijgt tijdens de plechtigheid het pallium opgelegd. Een witte stoffenband gemaakt van schapenwol. En ook krijgt hij de vissersring, waarop een beeld in staat van Petrus als visser. Op Cyprus wordt achter de schermen gewerkt aan een variant op het reddingsplan voor de banken. Als het lukt daar een meerderheid voor te krijgen, stemt het Cypriotische parlement vandaag nog over het plan. Lukt dat niet, dan wordt de stemming mogelijk opnieuw uitgesteld. In het plan staat onder meer dat spaarders van Cypriotische banken een extra belasting moeten gaan betalen... Veel Cyprioten zijn het daar niet mee eens. Bekeken wordt of er een andere verdeelsleutel kan worden gevonden, waardoor kleine spaarders deels of helemaal worden ontzien en grotere spaarders meer moeten meebetalen. Maar dat is niet makkelijk, vertelt verslaggever Eva Wiesing. ...is daar gewoon niet uit, want ze moeten wel die 5,8 miljard euro weghalen bij die spaarders. Dus dat betekent dat ze als ze de kleine spaarders beschermen, dat geld bij de grote weg moeten halen. En er zijn enorme economische belangen hier. En dat heeft vooral te maken met grote Russische bedrijven op Cyprus. Als die het land verlaten, zou dat grote economische gevolgen hebben. In de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn 22 doden gevallen... bij bomaanslagen in Sietische wijken. Er zijn zeker 80 gewonden. De slachtoffers vielen bij aanslagen met bomauto's en bermbommen. Voornamelijk bij kleine restaurants, bushaltes... en plaatsen waar dagloners zich verzamelen. Vorig jaar zijn meer huurders uit hun huis gezet dan in 2011. Het waren 6.750 huishoudens. 10 meer dan in het jaar ervoor. Blijkt uit een enquête van woningcorporatie Koepel Edes. Bij ruim driekwart van de ontruimingen was een huurschuld de oorzaak. Bij de overige uithuiszettingen ging het om woonfraude, zoals het onderverhuren van de woning, overlast of teelt. In Grigny, een voorstad van Parijs, is een passagierstrein overvallen. Twintig tot dertig gemaskerde jongeren drongen de trein binnen, die op het station stond te wachten. In een paar minuten tijd gingen ze van wagon naar wagon en beroofden ze inzittenden, vertelt correspondent Ron Linker. Alles wat ze maar tegenkwamen werd meegenomen. Sommige reizigers die werden uh, hardhandig aangepakt. Uh, er werden klappen uitgedeeld. Uh, ze kregen traangas in het gezicht gespoten. Het ging allemaal heel snel, binnen een paar minuten tijd. En net zo snel als ze gekomen waren, waren de daders ook verdwenen. overval was zaterdagavond, maar is nu pas bekend geworden. De politie in Frankrijk stelt een onderzoek in... maar voor zover bekend zijn er nog geen verdachten aangehouden. In het westen van India is een bus met tientallen passagiers verongelukt. politie zegt dat er zeker 37 doden zijn... De bus was in de nacht onderweg van Goa naar Mumbai. Het voertuig is ongeveer 200 kilometer ten zuiden van Mumbai door een vangrail zijn gereden. En vervolgens van een brug zijn gevallen. Het is de Nederlandse honkballers niet gelukt de finale te bereiken van de World Baseball Classic. De ploeg verloor in San Francisco met 4-1 van de Dominicaanse Republiek. In de finale spelen de Dominicanen tegen Puerto Rico. Het weer nog vaak bewolkt, soms even een opklaring, af en toe ook wat regen, eerst vooral in het zuiden, later ook in het midden van het land. In het noorden blijft het droger. De maxima lopen uiteen van 3 graden in het noorden tot 7 in het zuiden en ook morgen is er weinig zon en wat winterse neerslag. ANBV-verkeersinformatie. Er staan nog 70 kilometer file. Het is wat minder druk dan gebruikelijk op dit tijdstip. De meeste vertraging heeft de verkeer nog op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Blaricum en Muiden staat 10 kilometer file. Dat komt door een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. Het verkeer staat daardoor ook stil op de A6, Lelystad richting Muiden. Voor knopend de berg 8 kilometer. Op de A16, Rotterdam richting Breda. Voor Breda-Noord 7 kilometer. Dat heeft te maken met een ongeluk bij knopend Zonzeel. Daar nou, is de verbindingsweg naar de A59 richting Den Bosch dicht. Omrijden kan via de A16 richting Breda. En daarna over de A58 en de A65. Op TIX.nl vergelijk je de laagste ticketprijzen. Maar ook beenruimte, stiptheid en kwaliteit van alle airlines. Boek snel vliegtickets waar jij van houdt. Op TIX.nl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 Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven uh, minuten over negen. Een open jeep, een plein vol nonnen en vlaggen, stralende zon en Rob Zoutberg. Ja, paus Franciscus rijdt al sinds kwart voor negen rondjes in die Mercedes over het Sint-Pietersplein. Paus zelf ziet er heel ontspannen uit. Rondjes gaan langzaam. Kust kinderen die hem vanuit de mensenmassa worden aangereikt. Ja, de mensen zijn enthousiast, zwaaien met vlaggen. En de enige mensen die ik nerveus zie, die zijn de bodyguards, heel bezorgd dat deze paus misschien iets spontaan zal gaan doen. Misschien iets te spontaan erop? Zou het straks meer? Eerst naar de onrust over de spaarheffing op Cyprus. Want na een storm van kritiek werkelijk past de eurogroep het reddingsplan voor Cyprus wat aan. Kleine Cypriotische spaarders gaan minder belast worden dan in het oorspronkelijke plan. Of zelfs helemaal niet. Ligt ook aan de Cypriotische regering. Die is daarover aan het debatteren en werkt daar een plan op het ogenblik uh, voor uit. Dat voor het parlement acceptabel is. Nou, we praten met hoogleraar Economie aan de Erasmus Universiteit Ivo Arnold. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van de handelswijze van de eurogroep onder leiding van uh, minister ja. Dijsselbloem? Ik denk dat er dit weekend een grote fout is gemaakt. Men heeft de, de heffingen op de kleine en de grote spaarders eigenlijk gelaten aan de Cyprioten. En die hebben toen een belangafweging gemaakt. Um, hoe behandelen we de eigen spaarders? Hoe behandelen we de Russische klanten bij de grote banken? En dit is eigenlijk een zaak die ons allemaal aangaat in Europa. En hier staat toch de geloofwaardigheid van de depositogarantie op het spel. Dus ik denk dat in dit weekend al de kleine spaarders had moeten ontzien tot de limiet van de depositogarantie. Maar meneer Arnold, hoe kan de eurogroep zo de regie uit handen geven? Dat is toch onvoorstelbaar eigenlijk. Ja, ik vind het ook ongelooflijk. Ik heb er geen verklaring voor. Nee, want uh, u zegt het, er is een enorme woede, niet alleen ontstaan, maar ook onzekerheid. Ook in andere landen er is een besmettingsgevaar aan het ontstaan als men nu niet ingrijpt. Nou, je, je laat eigenlijk zien als Eurogroep dat je in staat bent dit soort maatregelen te nemen en dat die 100% depositogarantie, dat die dus eigenlijk niet zeker is. Een depositogarantie is uh, het feit dat jouw spaargeld gegarandeerd is. Dus ja, geld dat jij naar de bank brengt. Precies, dat je die 100.000 hier naar de bank brengt, dat je die in elk geval terugkrijgt, hè? En dan noemen ze het wel een belasting, maar het is natuurlijk feitelijk is het een soort van uh, breuk op de depositogarantieregeling. En waarom is dat zo belangrijk? Want um, dat gaat om vertrouwen natuurlijk, het vertrouwen dat mensen in banken hebben. Ja, de depositogarantieregeling is één van de, de hoekstenen van de stabiliteit van het financiële systeem. Uh, als spaarders geen vertrouwen hebben in de banken, als die er geen vertrouwen in hebben dat hun spaargeld veilig is, dan zullen ze het opnemen en dan dondert het hele financiële systeem in elkaar. Want dan dus hebben geld. banken geen kapitaal meer. Nou, daar hebben ze geen funding meer, hè? geen financiering meer. Ja, en dan kan natuurlijk een Europese centrale bank kans nog wel in leven houden. Maar het, het hele principe van bankwezen is dat spaargeld wordt gebruikt om kredieten aan bedrijven te verlenen. Ja, dan breng je zelf dus een moeilijkheid. Maar het is nog niet helemaal van de baan, meneer Arnold. Want de Cyprioten mogen het nog steeds zelf bepalen. Kunnen nog steeds ook die kleine spaarders eh, belasten. En die zijn nu, we hoorden het net van onze verslaggever, daar aan het schipperen. Wat zullen we doen? Zullen we onze eigen bevolking sparen? Of zullen we ons financiële systeem, wat lucratief is, overeind houden? Ja, ik denk dus dat er veel meer druk moet worden uitgeoefend dat tot die 100.000, dat er geen heffing wordt toegepast. Uh, omdat we in Europa hebben besloten dat dat het niveau van de depositogarantieregeling dus de, is. Dus de eurogroep moet nog harder de, de ja, doorgrijpen? Ja, ik, ik denk dat ze echt op dit punt moeten, moeten doorduwen. En dan, dan is het maar zo dat de grote spaarders, hè, dat zijn al die Russen die zwart geld uh, naar Cyprus hebben gebracht, die zullen dan wat hoger worden aangeslagen, misschien 15%, misschien wat meer. Dat zij dan zo en dan zullen de Russen wel boos worden, maar het is een afweging van kwaarden. En ik denk dan dat je toch de depositogarantieregeling moet beschermen. Valt minister Dijsselbloem nu voorzitter van de Eurogroep iets te verwijten? Zijn voorganger, Juncker heeft hem het al verweten. He, hij heeft eigenlijk gezegd, dit zou bij mij niet gebeurd zijn. Zou ja, het met onervarenheid ja. te maken kunnen hebben? Dat is een makkelijke opmerking van Juncker natuurlijk. Ja, een beetje is, gemeen ook hè? Een beetje gemeen ja. en uh, uh, daarvoor moet je erbij zijn geweest. En uh, uh, ik denk dat uh, de inschatting is geweest. Uh, wij leggen een bepaald pakket op aan de Cyprioten... Uh, waarvan ze een deel zelf moeten financieren. En we geven de Cyprioten wat vrijheid om hun eigen belangenafweging te maken. Uh, belang van het financiële uh, stelsel versus de kleine spaarder, Dat is achteraf gezien een hele grote fout geweest. En, en wie daar bepalend in is geweest uh, zaterdag bij de onderhandelingen... ik zou het niet weten. God. Ivo Arnold, hoogleraar Economie aan de Erasmus Universiteit. Dank. Graag gedaan. 11 nou, minuten over 9 uur luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. In Brabant heeft de politie foto's verspreid van een zwaar mishandelde man. De man is thuis overvallen en herhaaldelijk geslagen met een breekijzer. Foto's van zijn gezicht zijn getoond in het onderzoeksprogramma Bureau Brabant en staan trouwens ook op onze site nos.nl met een waarschuwing erbij, want dat zijn schokkende beelden. Henk Snapvangers van de politie-regio Zeeland-West-Brabant, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom heeft u die foto's openbaar gemaakt? Nou, die foto's die hebben wij getoond omdat het hier gaat om een uh, ja, zeer gewelddadige overval. Er uh, is dus overleg geweest tussen politie, het OM en vervolgens ook met het slachtoffer. En die heeft uitdrukkelijk verzocht om dit soort foto's van hem uh, te tonen om deze zaak op te lossen. Mm, ja, om op te lossen. Maar wat, wat, wat heb je eraan om foto's te laten zien van iemand die volledig gemolesteerd is? Je zou toch dan uh, toch wat moeten te weten moeten komen over de daders. En dat kan ik me niet voorstellen dat je dat op deze manier vindt. Nou ja, goed, het is natuurlijk uh, een combinatie van uh, foto's die onder andere op, uh, op, op bureaubrabant.nl staan. Ja. Daar worden uh, foto's getoond van slachtoffers, nogmaals op uitdrukkelijk verzoek van het slachtoffer. Van laat maar zien wat ze mij hebben aangedaan. Uh, en wellicht uh, in combinatie met de, de andere foto's, de gebruikte kleding, de bus, de sieraden, uh, uh, gaat er toch bij iemand een lichtje brand van ik weet hier meer van... En uh, als ik dan naar dat kijk, dan uh, besluit ik om alsnog de politie of meld misdaad anoniem te bellen. Hm. Maar heeft u er vermoeden van dan dat er mensen zijn die meer weten en hiermee over de streep getrokken kunnen worden? Met een soort nee, van vroeging? Nee, maar goed, die mogelijkheid die bestaat natuurlijk. En uh, ja, alle middelen willen we aangrijpen om deze zeer gewelddadige overval uh, tot, een, uh, tot een oplossing te, te brengen. Heeft u inmiddels tips binnengekregen waar u wat mee kunt? Nou, naar aanleiding van uh, de uitzending van gisteren hebben we in ieder geval meerdere tips uh, binnengekregen, maar uh, ja, dat zult u begrijpen, die moeten nog nagedruggen worden. Ja. En hoe is het met slachtoffer? Ja, het slachtoffer? Is, uh, ja, slachtoffer heeft het geestelijk heel erg zwaar. Uh, lichamelijk, uh, als het gaat om, om het letsel wat zichtbaar is op de foto's, gaat het al een stuk beter. Maar meneer moet toch zeker nog een half jaar uh, revalideren. En wellicht uh, houdt hij ook blijvend letsel aan over. Ja, nou ja. Dus uh, al met al uh, niet al te best. Nee. Um, en, en Marcel zei het al, het zijn echt uh, vreselijke beelden. Um, heeft u dit eerder, zo'n mishandeling, zo'n overval meer meegemaakt, meneer Snapvangers? Nou goed, uh, als ik kijk naar het land, dan heb ik uh, wel eens dit soort beelden gezien. Het is ook niet, niet uitzonderlijk dat we deze beelden uh, tonen, is ook al vaker gebeurd. Ja, u heeft dit wel vaker helaas meegemaakt, zo'n mishandeling. Helaas wel. Ja, Henk Snepvangers van de politie Regio Zeeland-West-Brabant. Dank voor de toelichting. Graag gedaan. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien het NOS Radio 1 Journaal. Nederland heeft de wereldhongbalfinale niet gehaald. Maar er waren wel mensen die zijn wakker gebleven... voor de wedstrijd van het Nederlands Hongbalteam. Straks een reportage er. En Paus Franciscus, die rijdt zijn rondjes over het Sint-Pietersplein. Is zelfs even uit de auto gestapt. Uh, Rob Zoutberg, rijdt hij nog steeds rond? Nee, inmiddels is hij echt, echt definitief uitgestapt. Hij is nu het Vaticaan naar binnen gelopen. En dat betekent dat het volgende deel van, van het programma van vandaag kan beginnen. Hij krijgt de ring om, de vissersring krijgt hij om. En daarna begint de missie hier op het Pietersplein. We zien inmiddels hier ook beelden, hè? de hoogwaardigheidsbekleders. Christine Kiesner, president van Argentinië. Prins Willem-Alexander. Uh, daar zit ook bondskanselier Merkel en de vicepremier Joe Biden tussen al die honderd... 100... 32 moet ik zeggen, ik wou zeggen 132 relegaties... daar op dat Pietersplein. Nou, gelijk door naar Mino Remmers, Mino, Want ik neem aan dat er bij jou ook is meegekeken... naar de rondtour van de paus. Dat valt heel erg tegen, Marcel. Oh. Het, ruikt, het ruikt hier in het klooster naar... Groene zeep, want de, de gang is net gedaan. Ik geloof dat een van, de, van uw collega's is uh, boodschappen doen. Die zijn boodschappen doen. Die zijn naar de, naar de supermarkt te gaan om voor een week weer boodschappen in te doen. Ja, ja, ja. en dan zie ik verder de mensen tweeën wel uh, te kijken. Maar ja, we hebben wel even de pauze gezien. Maar er zijn maar twee mensen die tv kijken. Ja, nou ja, voor ons zijn er andere dingen belangrijk op dit moment. Het huis moet gewoon draaien. <laughs> en, en gewoon de ceremonies. We zijn belangrijk dat deze man er is in deze wereld. <laughs> ja, ze zijn nog met z'n negende, de de Franciscaner monniken in Nijmegen. Dit is Theo Vergeer. Die, uh, ja, nee, dit is de ochtendgymnastiek. We hebben wel even de Postmobiel net gezien. Een beetje een kermis, zei u, hè? Nou, het was een kermis een circus, ja. <laughs> het lege circus, maar ik vond het wel leuk dat hij, dus, de, de mensen weer aansprak... Dat hij een, een gehandicapte man, dus, dus eventjes heel bijzonder aansprak. Nou ja, dat is dan het typisch, denk ik, een leuk trekje waarvan we hopen dat het heel leven zo. Ja. Ja. ja, wat ik wel dacht van, zou dat nou geregisseerd zijn? Er lag inderdaad de gehandicapte man, hè? die lag op een bed... en, uh, en de paus ging daar even naartoe en gaf hem een zoen op het hoofd. Dat zeker erop, ja, of dat dat georganiseerd was, weet ik niet. Maar het is natuurlijk wel een leuk trekje, want zo is de man... die heeft aandacht voor deze mensen, denk ik ja. En dat, uh, is, uh, dat vindt u fijn? Ja, ik denk... Ik denk dat het de kern van ons leven is, als Frans de voor iedereen... dat we aandacht hebben voor alle mensen... en in het bijzonder de gemarginaliseerde mensen die meestal weinig aandacht krijgen. Ja. En dus bent u blij met de keuze voor deze paus? Zoals het zich nu laat aanzien. U, u houdt wat slagen om de arm, merk ik zo in het gesprek terwijl we bij de tv zaten. Nou, nee, ik hou helemaal geen slagen. Want je moet open zijn voor de man in zichzelf, moet zichzelf zijn. En wat dat in feite, hoe dat uitgewerkt, is zullen we wel merken. Ja. Maar we hopen dat de man dus, dus het goed doet. En dat hoopt denk ik iedereen. En dat hij dus dicht bij mensen blijft. Is, daarvoor is hij pas geworden, denk ik, ja. ja. ja. Even aan, aan een van de andere mensen die hier zitten kijken. Ja, vindt u het belangrijk? Ja, oh, je ziet nog niet veel. Ja, u zit een beetje te zeppen, hè? Ja. <laughs> want iedere keer valt u weer uit. En dan ga je naar de Duitsers en die is dan weer verdwenen. Ja. Toen had ik CNN, die gaf ook maar een stukje. Ja, en ja zo... de broeders zitten te zeppen, want uh, het wordt nergens echt... is het helemaal integraal uh, uh, te zien. Een Jezuïet volkiest om Franciscus te heten. Nou, hij schijnt op het idee gebracht te zijn om Franciscus te heten... door een collega die zei je moet voor de armoede blijven zorgen. In de, in, de, in de octaafzaal dat dus is het. Maar dat is er binnen geschoten. Maar het zal hem wel tekenen dat hij daar inderdaad voor wil staan... en uh, dat hij dus heel dicht bij mensen wil zijn... en met name dus, dus zich wil inzetten voor de mensen die uit de boot vallen in deze wereld. Terwijl we allemaal mensen zijn en allemaal dezelfde rechten hebben... en, en, en, en, en mens willen zijn, hier op aarde en gelukkig willen zijn. Daar wil hij voor opkomen, denk ik. Zeggen we bij de Franciscanen in Nijmegen we in de bibliotheek staan... waar een glas in loodraam hangt... Uh, wat alles te maken heeft met Franciscus, want uh, het is het zonnelied... Hè, wat hier uitgebeeld wordt. Het is het loflied of de schepping van Franciscus. Dat er, dat door de schepping, door de hele de schepping, alles inbegrepen... moeten we God eren. En daar er hoort dus iedereen en alles bij. En het buitenlicht valt door het glas in het loodraam... en laat het tv-beeld ook enigszins verkleuren. En de boodschappen worden gedaan bij de broeders Fransiskanen in Nijmegen. En dat was vanochtend Marno Remmers. Dan nog even de verkeersinformatie. Edwin Gerritsen bij de ANBB. De meeste mensen kunnen al wel weer doorrijden. Maar waar staat het nog vast nu? Het staat nog wel vast op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Tussen de Zoetermeer en de Laag Malieveld 9 kilometer file. En op de A16 Rotterdam richting Breda. Voor Breda-Noord 7 kilometer. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Daardoor is de verbindingsweg naar de A59 richting Den Bosch dicht.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 Simply Red hoorde u met Fairground. Een finale plek longte, maar het mocht niet zo zijn. De Nederlandse honkballers zijn uitgeschakeld... door de Dominicaanse Republiek met 4-1. Verslaggever Roel Pauw bleef ervoor wakker vannacht... bij de familie van der Paal in Huizen. Echte honkballiefhebbers. Bal geraakt. Nederland dus meteen 1-0 voor. En hoe uh, nerveus zijn jullie met z'n allen? In gradaties ben ik het minste, maar daar zit een hele lijn... die je bij elke goede hit uh, opspringt van de bank... en uh, neerstort als het fout gaat en helemaal diep depressief wordt dan. En daarom is het ook meer dan vanzelfsprekend... dat jullie de hele nacht opblijven om deze wedstrijd te zien. Ja, want dat doen we denk ik wel tien keer per jaar of zo. Ja. Nederland leidt met 1-0. Kijk, wat laat het is nu? Bijna drie uur. Even rookpauze. Even tot rust komen, zeg maar. Na de tweede inning. En 1-0 voor. Natuurlijk geweldig. Pitchen doet het fantastisch. Wie heeft op papier de beste kansen? Op papier zou iedereen gezegd hebben dat de Dominicaanse Republiek sterker is als Nederland. Die zouden honderd uit de honderd keer op papier winnen van het Nederlands team. Ja? Ja, die hebben alleen maar All-Stars. Dat zijn jongens die miljoenen per jaar verdienen om een balletje te slaan. En Wij komen met jongens aan die het allemaal nog moeten gaan doen of we het al gedaan hebben. Ja. Dat is wel een heel groot verschil. En uh, hoe ben jij er morgenochtend naartoe? Ja, ik kan lekker uitslapen. <laughs> okay. Ik niet, ik, uh, ik heb morgen om half negen gewoon, uh, gewoon weer les. Daar ga je ook echt naartoe? Ja, wie weet. Ik zie het morgenochtend wel hoe ik er naartoe toe ben. En, dan... en vader, morgen aan het werk? Nee, dit, ik heb het lekker vrijgenomen voor deze fantastische nacht. Ja. Echte fan. Een echte fan, zeker weten. En de Dominicanen zijn los. Dominicanen! Dominicanen! Dominicanen! Dominicanen! Wedelijk desastreuze vijfde inning voor Oranje. Er staat 4-1. Jammer. Het is kwart voor vijf. De stemming is een beetje bedrukt. En niet alleen omdat iedereen een beetje moe begint te worden. Als de Dominicaanse uh, ploeg begint te slaan. en dan ze uh, gaan eigenlijk geen stop meer aan aan die gasten. Dus nu moeten wij wat eetjes achter elkaar uh, zien te plakken. en kijken of we nog wat terug kunnen doen. Gaat het nog gebeuren? We hebben nog twee slag gebeuren. ik denk het wel. Ja, wij gaan het die kanalen. Kijk, hoppakee. Het vangbal. Uh, ja. Makkelijk balletje. Nee, want de uh, wind is uh, heel verhaallijk. Dus het is gewoon moeilijk om, uh, om dat precies zeg maar, te berekenen. Twee bij twee slag. En drie bij slag wordt het afgemaakt door de werper. Maar de hondbalpet heel diep af voor het Nederlands honkbalteam. Halve finale is een fantastische prestatie voor het, uh, het Nederlands honkbalteam. Best wel ooit gedaan hebben. Wat dat betreft respect van de wereld krijgen. En over vier jaar uh, zien we ze weer. Het is gewoon jammer. Maar we zijn trots op ze. Ja. En dat was uh, bijdrage van Roel Paul bij de familie Van der Paal in Huizen, Die genoten hebben. Vijf voor half tien. Tegen drie microbiologen van het Maastart ziekenhuis... begint vanmiddag een tuchtzaak. Inspectie voor de gezondheidszorg vindt dat ze verantwoordelijk zijn... voor de falende aanpak van de bacteriële uitbraken... in het Rotterdamse ziekenhuis. Redacteur Gezondheidszorg Rienke van der Brink... die destijds die zaak aankaarte. Rienke, goedemorgen. Goedemorgen. Dat was twee tot drie jaar geleden. Er zijn toen ook doden gevallen. Wat ging er om ons geheugen weer even op te frissen toen mis? Um, het ziekenhuis kampte eigenlijk al sinds uh, eind 2008, begin 2009... met een vervelende bacterieuitbraak. Die is uh, niet goed aangepakt. Ze hebben gedacht dat ze dat zelf konden en dat lukte ze niet. Die bacterie bleef maar terugkomen. En... Um, de, de, de uitbraak werd in die zin erger dat uh, uh, van een bacterie die nog voor sommige antibiotica gevoelig was... Uh, de bacteriële uitbraak eigenlijk omsloeg in eentje die voor vrijwel niets meer gevoelig was... waardoor uh, het kan, de kans dat patiënten ziek werden uh, alleen maar groter werd. Uiteindelijk zijn er ook 118 patiënten besmet en daarvan zijn er 36 overleden. En, en waarom worden deze drie microbiologen nu aangesproken? Die microbiologen die zijn in een ziekenhuis de eerst verantwoordelijke voor um, dit soort zaken. Dat zijn degenen die bij zo'n bacteriële uitbraak moeten weten... wat ze moeten doen, moeten vaststellen wat er gebeurt... en welke maatregelen moeten worden genomen. Dat hebben ze niet gedaan. En um, dat heeft grote gevolgen gehad. Namelijk dat het een paar jaar heeft geduurd uiteindelijk. En dat er uh, van die 36 doden zijn er 27 heel nauwgezet bekeken... door een onderzoeker van de Universiteit Leiden. Die heeft gezegd dat drie mensen door die bacteriën zijn overleden... en dat hij dat in tien gevallen niet kan uitsluiten dat dat is gebeurd. En in die overige veertien gevallen die hij heeft bekeken... Ja, je moet je bedenken, als je in het ziekenhuis ligt met een ernstige aandoening... met kanker of met uh, ernstig hartproblemen... Uh, uh, je gaat niet sneller genezen als je ook nog een infectie door een bacterie uh, krijgt... die nauwelijks te, te behandelen is. Dus in alle gevallen draagt dat niet bij uh, aan je gezondheidstoestand. Ja. Nou, dat is een ernstig verwijt aan die microbiologen. Nou, er is dus een diepgaand onderzoek. doen ingesteld zijn ook maatregelen genomen. Ook van buitenaf zijn die opgelegd. Wat is er met die microbiologen gebeurd? Hebben die eigenlijk nog doorgewerkt? Die hebben doorgewerkt, ja. Dat is dan uh, heel uh, lastig in zo'n ziekenhuis. Maar net als uh, bij een gewone rechtszaak voor de strafrechter. Uh, zolang je niet veroordeeld bent, ben je niet schuldig. En uh, die microbiologen hebben gewerkt. Die hebben onder supervisie van een hoogleraar van het UMC Utrecht gewerkt. Die ook die uitbraak met een team mensen van het RIVM en het UMC Utrecht tot staan heeft gebracht. Die heeft daar de boel... Uh, gereorganiseerd en onder zijn supervisie werken diezelfde microbiologen uh, sindsdien gewoon door. En nu eindelijk komen ze voor de rechter. Dat is ook wel een verwijt geweest aan de inspectie dat dat heel lang heeft geduurd. Aan de andere kant, je moet natuurlijk buitengewoon zorgvuldig zo'n zaak voorbereiden. Hmm. Het heeft natuurlijk allemaal grote gevolgen gehad, ook voor het ziekenhuis zelf, voor patiënten. Wat hangt ze boven het hoofd, die microbiologen? Nou ja, afgaande op um, wat er in dat ziekenhuis gebeurd is. en op de keiharde rapporten. die zowel de inspectie. als de onderzoekscommissie Lemstra. heeft gepubliceerd daarover. Waarin ja, in, in niet mis te verstaande bewoordingen staat. dat die microbiologen en ook anderen. Uh, daar enorme fouten hebben gemaakt. Um, ja, je kunt je voorstellen dat zij uh, tijdelijk. of misschien zelfs definitief uit hun vak worden gezet. Dat is de zwaarste sanctie. Of dat gaat gebeuren, is natuurlijk koffiedik kijken. Maar um, ze hebben zodanig ernstige fouten gemaakt en ook zodanig lang de zaak onder de pet en binnen de muren van het ziekenhuis gehouden. He, niemand weet hoe lang dat uh, nog had kunnen duren... als wij dat niet uh, onthuld hadden. Mm -hmm. uh, dat wordt hen ook heel zwaar aangerekend. Dus ik verwacht eigenlijk wel een stevige straf. Oké, okay, nou, begin van de middag uh, is die tuchtzaak. Wij volgen het uiteraard. En als er nieuws uitkomt, dan hoort u dat op Radio 1. Rinke van der Brink, dank je wel. Half tien, einde van het NOS Radio 1-journaal. De Karo neemt het over. En Sven Kuklman is hier. Sven, goeiemorgen. Goeiemorgen Marcel. De inauguratie van Paus Franciscus natuurlijk... Hij was net in de tombe, staat nu weer op de eerste etage... of de begaande grond, zo je wilt, van de basiliek. Uh, en we volgen de hele inauguratie. En dat doen we met Paul van Geest, hoogleraar kerkgeschiedenis... aan de Universiteit van Tilburg. En met NOS-verslaggever Matthijs van der Wiel... die we al de hele ochtend hebben gehoord vanuit Rome. Verder de zaak Yunus houdt de gemoederen natuurlijk flink bezig. Het Turks-Nederlandse jongetje werd negen jaar geleden... bij lesbische pleegouders geplaatst, voor mensen die dat nog niet weten. Wat doet alle ophef met onze relatie met Turkije? En zeker met het bezoek van de premier van dat land Erdogan in aantocht later deze week. Dat er meer zo meteen bij de Cairo is nu het nieuws. Dorald, goedemorgen. Goedemorgen. Radio 1 het NOS Journaal. Aansluitend op dat wat Sven zei, in Rome inderdaad begint rond deze tijd de heilige mis ter gelegenheid van de inauguratie van de paus. Voorafgaand aan de mis maakte de paus een rondrit over het volgestroomde Sint-Pietersplein in een open pausmobiel. Tijdens die rit stapte hij een paar keer uit en uh, kuste mensen uh, en zegende het plein. Zometeen meer dus in Goedemorgen Nederland. Op Cyprus wordt gewerkt aan een variant op het reddingsplan voor de banken. Bekeken wordt of er een manier kan worden gevonden... waardoor kleine spaarders worden ontzien, grotere spaarders meer moeten betalen. Als de oppositie akkoord gaat, dan kan er vandaag in het parlement worden gestemd. Zo niet, dan wordt de stemming mogelijk opnieuw uitgesteld. De Franse politie is op zoek naar een groep jongeren... die zaterdag een stilstaande trein hebben overvallen. Het gebeurde in Grigny, een voorstad van Parijs. Twintig tot dertig gemaskerde jongeren drongen de trein binnen. Ze stonden op het station te wachten. In een paar minuten tijd gingen ze van wagon naar wagon... en ze beroofden inzittende van... Geld en hun mobiele telefoons. En Paul de Leeuw stopt aan het eind van dit seizoen met zijn shows bij de Varen op de zaterdagavond. Voor mij geen zaterdagavond meer, zegt hij in een interview met het AD. Nederland 1 heeft op dat tijdstip iemand anders nodig. Al dus Paul de Leeuw vandaag in de krant. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws abd verkeersinformatie Er staat nog 40 kilometer file. De meeste vertraging heeft het verkeer nog op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Voor Den Haag Malieveld staat 5 kilometer. De A16 Rotterdam richting Breda. Voor Breda-Noord 7 kilometer. Dat komt er een ongeluk bij knooppunt Zonzeel. De verbindingsweg naar de A59 richting Den Bosch is daardoor dicht. Omrijden kan op de A16 richting Breda. En daarna vanaf Breda over de A58 en de A65.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 Sven Kokkelman. De inauguratie van Paus Franciscus I is begonnen. Brengt de zaak Younous onze relatie met Turkije in gevaar? Liegende spionnen veroorzaakten tien jaar geleden de inval in Irak. En het ochtendhumeur van Mart Smeets. Het is tweeënhalf over half tien. Dit is de Caro. Het Goedemorgen Nederland. Niels de Jager is vanochtend in Makkum. Roca De Kachel wordt vandaag definitief vrijgesproken. Maar de advocaten zijn nog niet klaar. Volg ons op Twitter, hashtag GMNL Radio. En reacties en vragen kunt u ook kwijt via goedemorgen Nederland, Snel naar Rome, want daar is de inauguratiedienst, de mis van Paus Franciscus I begonnen. Een ceremonie die het bolstaat van de traditie. Normaal gesproken, NOS-verslaggever Matthijs van der Wiel is op het plein voor de Sint-Pieter. Terwijl het daar binnen gebeurt, merk jij iets van wat daar binnen gebeurt, Matthijs? Nou ja, de mensen hier, de duizenden mensen op het plein... die staan daarnaar te kijken op hele grote videoschermen. Dus ze krijgen het allemaal mee. En de mis zelf zal wel plaatsvinden hier buiten... Uh, straks komt iedereen naar buiten, de kardinalen en de paus. En uh, dan gebeurt het daar op de trappen voor de Sint-Pieter... waar ook uh, de staatshoofden, de regeringsleiders en de vorsten... die hiervoor naar Rome zijn gekomen, een stoel hebben gekregen. Ze staan nu, ze moeten gaan zitten. Ik kan niet goed zien wie er naast Mugabe moet zitten. Dat zal nog wel even een heikel punt zijn geweest. Want die was eigenlijk uh, niet gewenst. Maar ja, ze konden hem ook niet weigeren. Niemand is uitgenodigd. Het was een vrije keuze van die buitenlandse delegaties. 130 interesseurs om wel of niet naar Rome af te reizen... En geweigerd konden ze niet worden. Nee. Mensen staan hier plechtig te kijken naar die opstelling daarop de trappen. Geen gejuich, dat was toen straks het juichmoment. Toen straks toen de pauze in die open jeep het rondje reed over het plein, vergoed werd en nog een keer een rondje en nog een keertje terug via dezelfde route. Waardoor iedereen echt goed de gelegenheid kreeg om naar hem te zwaaien. Hij zwaaide terug, hij lachte. Hij moest eventjes eraan wennen, die ovatie. Maar je zag hem ervan genieten eh, aan het einde van, de, van die rondrit. Over het plein. ...en de mensen staan te kijken met in hun hand een misboekje, de liturgie... ...115 bladzijden in het Latijn en op de pagina daarnaast vertaald in het Engels... ...om hier deze mis mee te maken. Een mis die wat korter is dan acht jaar geleden bij de inauguratie van Benedictus. Je weet, deze paus wil het allemaal wat simpeler, wat soberer doen, soberer doen. Het zal uh, ongeveer twee uur duren in plaats van drie uur toen. Matthijs, onze afvaardiging, de premier en Mark Rutte en natuurlijk de kroonprins Willem-Alexander en prinses Maxima, zijn die al gesignaleerd en zitten die inmiddels op hun plek al? Ongetwijfeld, maar ik, eh, ik sta zo ver. Je weet het is een groot ja. plein. En er eh, is een vak voor de genodigden. En daar is er een vak voor mensen met weer een ander toegangskaartje. En ik sta dan halverwege. Eh, eh, dus ik, ik kan niet precies zien wie waar zit. En of Rutte misschien naast de Mugabe moest zitten. Nee. Nou, eh, Dat zouden jullie misschien straks op de beelden moeten zien. Als Italiaanse televisie eh, daar de camera's op gaat richten. Ik heb Van Rompuy gezien van de Europese Unie. Uh, ik heb uh, uh, ja, Willem-Alexander en Maxima nog niet, nog niet gezien. Maar ze zullen daar zitten, rechts van het altaar op de trappen van de Sint-Pieter. Juist, ik zie de kardinalen allemaal naar buiten uh, lopen. Uh, Matthijs, mocht je nog iets te melden hebben vanaf dat Sint-Pieterplein... dan horen we je uh, graag terug in deze uitzending. Naast mij hier in de studio zit Paul van Geest... die is hoogleraar kerkgeschiedenis aan de Universiteit van Tilburg. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat zien wij op dit moment? Nou, op dit moment zie je het plein. En de kardinalen die hebben zojuist bij het graf van sint Petrus gezamenlijk gebeden. Dat is rondom, uh, één etage lager dan ja, de, de kerkvloer, ja, zal ik ja, maar zeggen. Rondom uh, de nieuwe paus. En uh, ja, nu treden ze naar buiten. Om, uh, ja, het is dus blijkbaar de inauguratie op het Sint-Pietersplein zelf. Terwijl de eerste sprake van zou zijn dat het in de Sint-Pieter uh, binnen zou zijn vanwege het weer. Nou ja, maar nu begint het dus. De ja. Tenmin, ja, zeker, nee, dat is. Uh, dat is prachtig. Uh, nou is er al heel erg veel gezegd over de soberheid van deze nieuwe paus. Um, waar zijn zijn rode schoenen? Ja. Want uh, ik zag toch echt de punten van zwarte schoenen ja, onder zijn uh, Ja, nee, ook bij de, de, de uh, ontmoeting met de media had hij gewoon zijn zwarte schoenen aan. Ja, dat is een uitstraling die deze paus heeft van een, uh, ja, een no-nonsense uh, man. En zoals hij nu ook gekleed is voor de mis... Uh, onderscheidt hij zich op dit moment uh, niet veel meer van, dan van de andere priester... Dan door zijn uh, meiter en zijn ferula, uh, dus zijn kruisstaf. Ja. Maar hij draagt toch verder geen, geen borstkruis. Maar gewoon het eenvoudige kazuivel dat iedere pastoor in een progri draagt. En om hem heen zie je dan twee ceremoniemeesters. Maar daarachter onmiddellijk een aantal Franciscanen van de uh, Orde van de Franciscanen. Die... Dat is uniek, hè? Ja, dat is, dat is redelijk uniek. Ja, want bij uh, inauguraties zijn er, is er nauwelijks sprake van dat er uh, orden of congregaties assisteren. Maar zij zijn dus de misdienaars. En ze stammen allemaal uit het klooster La Verna. Uh, het is het klooster waar, uh, wat dat gesticht is op de plek... Dat, uh, waar Franciscus de stigmata zou hebben ontvangen. Die kardinalen staan allemaal in een soort van goudkleurig gewaad daar. Op ja. het uh, bordes. Ja, het kazuivel. Uh, ja, de, de, de, de paus ziet er nog het meest simpel uit. Ja, het is een heel, heel, heel sober kazuivel. Dat zie je in iedere progje op hoogtijdagen. Het, het witte kazuivel. Een heel eenvoudige witte mijter. Er is geen juweel geen uh, brokaat of damast of wat dan ook aan te onderkennen. Uh, nee. Eenvoudiger kan haast niet. Nee. Nou goed, dat is natuurlijk het statement... dat hij de afgelopen dagen ook al heeft gemaakt. Precies, precies. Nou was er ook iets over die ring te doen. Uh, want zijn ring zou niet meer van dat grote massieve goud zijn... als uh, zijn voorgangers hadden, de vissersring. Maar van zilver. Maar van zilver. Ja, ik ben heel benieuwd wat we dadelijk gaan zien. In ieder geval is het zo dat hij zelf... Uh, de ring om zal doen als paus. Want wie kan nou de paus uh, ja, een mijter opzetten? De paus is de paus of een ring omdoen? Uh. Is dat het toppunt van de ceremonie hier? Van de uh, nou, er zijn twee uh, belangrijke aspecten. Dus hij krijgt om, uh, wordt omhangen met het pallium. Dat is een, een, een band, een, een wollen band. Ja. Die te herleiden is tot, een, tot het opperkleed in de vierde eeuw van chique uh, Romeinen. Ja. En uh, dat is het, uh, de band die ook aartsbisschoppen, metropolieten, dus voorzitters van een kerkprovincie, om het zo maar te zeggen, krijgen op 29 januari in Rome, ieder jaar van de paus. Dus dat is één uh, uh, ding dat gebeurt. Dus hij krijgt het pallium omhangen. Kunnen we misschien dadelijk nog wat van vertellen. Ja. En vervolgens krijgt, doet hij ook zijn vissersring om. Dus de, de, dat de, doet hij zelf. Dat doet hij zelf. Benedictus XVI deed het zelf. Juist. En wat afgeschaft is, is het opzetten van de tiara. Dus het, het, het symbool van de strijdende, leidende en triomferende kerk. Omdat dat als veel te triomfalistisch werd ontvangen... Uh, Johannes Paulus I heeft die tiara nooit meer gebruikt. En Paulus VI, de, de, de paus voor hem, heeft hem eigenlijk afgeschaft. Ja. En wat ook is afgeschaft, is dat aan de paus een, uh, katonne, een kar, katoenen bal wordt voorgehouden. Die wordt in de fik gestoken en daar wordt dan gezegd: Sancte Pater, Heilige Vader, sic transit gloria mundi. Zo vergaat de glorie van de wereld om de paus. He, toch een machtig heer op deze wereld te uh, ervan te doordringen... dat alles op deze aarde betrekkelijk is. Ja, hij heeft zijn meter inmiddels afgezegd, is, uh, afgezet... is beter me bezig met het uh, zegenen van het altaar, met ja, hier ook. Ja, ja hij, de mis begint dus nu. Dus het is in feite gewoon een gewone, nou ja, ongewone heilige mis waarin hij wordt geïnstalleerd. Maar er zijn toch, neem ik aan, ook protocollen... bij een inauguratie van de paus waar ook deze man niet omheen kan. Ja, dus waar hij zich aan moet houden... zijn de rubrieken van de heilige mis, hè? Ja. En uh, die vult hij dus heel eenvoudig in, naar het schijnt. Nou, is er um, veel gezegd ook over zijn voorganger, natuurlijk. Is hij erbij trouwens vandaag? Uh, nou ja, wat, wat ik hem heb laten vertellen is dat hij nog steeds op uh, Castel Candolfo uh, wat uh, rust neemt. Dus die kijkt naar de televisie? Ik denk dat hij naar de televisie kijkt. En uh, het zou denk ik ook een heel vreemde figuur zijn als uh, ja, een emeritus. Bouw... Het kan natuurlijk wel hè, in een klooster. Als een nieuwe abt is gekozen en wordt geïnstalleerd, dan is de emeritus abt erbij. Ja. Maar dit is toch een speciale situatie. Er wordt ook uitgekeken naar de preek die de paus straks gaat geven in het Italiaans. Ja, ja. Enige verwachting van wat hij daar zou kunnen gaan zeggen? Nou, hij zal uh, uh, uh, zich baseren op de lezingen van de dag. Ik weet niet welke dat zijn. Misschien dat hij zich houdt aan de lezingen van. Uh, gewoon het, uh, die voorgeschreven zijn in het kerkelijk jaar nu. Het is nu de feestdag van sint Jozef op 19 maart. Ja. En er zijn bepaalde lezingen aan verbonden. Dat zullen we zo zien. En hij zal uh, ja, in ieder geval uitleggen uh, uh, wat zijn uh, plannen zijn, neem ik aan. Het is, ja, wat Benedictus XVI in zijn preek deed, een jaar of acht geleden... was de symbolen uitleggen. Waarom draag ik het pallium? Uh, waar staat het pallium voor? Het staat voor het juk van Christus, maar het staat ook voor het weiden van de lammeren. Want het pallium is van lamswolleren. Gemaakt. Dus die legde ja. eigenlijk gewoon de allegorische betekenis... van het pallium en van de vissersring uit. Dat zal ik... deze <kwijnt> paus, denk ik, niet doen. Nou, is, uh, nou zou je kunnen zeggen dat de preek ook een soort van inaugurele reden is... Ja. voor een paus? Ja. Uh, en nou rust op hem een vrij zware taak om de bezem door de curie heen te halen... Ja. Om, het, uh, om, om het geloof weer dichterbij uh, de normale gelovigen te brengen. Althans, ja. dat is een van de redenen, begrijpen wij... voor zover we iets weten over wat er binnen dat conclave is gebeurd... om hem uh, uit te verkiezen. Ja. Ja. Is de verwachting dat hij daar ook iets over gaat zeggen? Ja, ik ben heel benieuwd. Ik, ik vermoed het eigenlijk wel. Omdat deze man uh, zich ook in Argentinië... ook al zeer expliciet over bepaalde zaken heeft uitgelaten. Dus hij neemt geen blad voor de mond. Goed, hij gaat zitten. De eerste woorden zijn gesproken. Luister voor ons mee, alsjeblieft. En ja. dan komen we zo meteen bij u terug. De vraag van vandaag. Elke dag staat u in de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Een Britse vrouw is al vijf jaar zeeziek. Sinds ze terug is van een cruise, kan iemand eigenlijk wel zo lang zeeziek zijn? Dat is de vraag aan evenwichtsredskundige Jelte Bos van het TNO. Ja, dat kan. Het komt niet vaak voor, maar heel soms wel. Om überhaupt zeeziek te kunnen worden, heb je eigenlijk twee dingen nodig. Het ene is werkend evenwichtsorgaan in je binnenoor. Heb je dat niet, dan word je ook niet zeeziek. En je hebt in je centraal zenuwstelsel zeg maar, ook een soort voorspellend mechanisme nodig... wat een voorspelling doet over hoe jij gaat bewegen. En als die voorspelling niet klopt met wat je evenwichtsorgaan voelt... dan heb je last van zeeziekte. Wat er nou bij deze vrouw waarschijnlijk aan de hand is... is dat er iets gebeurd is tijdens die ene cruise... waardoor dat voorspellend mechanisme in de war geraakt is en steeds maar een verkeerde voorspelling blijft maken... en dat dat de reden is dat zij misselijk blijft. Al dus het antwoord van de evenwichtsdeskundige heeft u ook een vraag bij het nieuws. meelt u ons dan naar goedemorgennederland.nl voor uw vragen van vandaag. Nog even terug naar Rome, want de nieuwe paus krijgt het pallium. Ja, onmiddellijk in het begin van de liturgie zien we dat de kardinaal... Protodiaken, dus de oudste, of de belangrijkste onder de kardinaal diaken. Dat was de man die H.B. moest papa zijn? Zeker, om dat was de kardinaal die H.B. moest papa om zijn. Die heeft hem al het pallium omhangen. Dat Heel kort, heel krachtig. En uh, ja, het is een, een, uh, niet het pallium dat uh, Benedictus XVI droeg. Dat was een oosters uh, getint pallium. Dit is het, uh, het pallium dat iedere metropolite aartsbisschop... eigenlijk in de katholieke kerk krijgt uitgereikt op 29 juni. Ja, ook dat kan dus weer ja. niet simpeler. En dit is de kardinaal uh, protopriester. Dat is nu kardinaal Dan Niels. Ja. En die spreekt ook een openingsgebed uit. Dus dan hebben we de kardinaal Proto-De de kardinaal Proto-Priester. Die zetten allemaal... Uh, ja, in en we zien in beeld tonen. van de ring. Een gouden ring. Het is een gouden ring. Dus maar heel zeer eenvoudig. En een zilveren ring. Wat, zeer eenvoudig. Wat is er eenvoudig aan? Ik vind uh, het een nou ja, daar zit geen, in, <laughs> er zit geen duur uh, juweel in. Het is niet omringd met briljantjes of pareltjes. Het is gewoon een gladde gouden ring, voor zover ik nu kan zien. Was dat bij de ring van uh, Benedictus wel het geval dan? Die was iets gecompliceerder. Daar zaten geen jubelen in, maar in, er zat wel een mooi relief in. En dit ziet er nog simpeler uit, voor zover ik het nu kan zien. Juist. En wat is nu de procedure? Want hij staat nu te bidden, de paus. Uh, ja. uh, Daneels, de kardinaal uit België, die leest nu wat voor, precies? Ja, een, een, een, een groet of een, uh, een uh, getuigenis van trouw? Ik weet dat niet precies. En dan uh, moet hij dus zelf de paard. Nee, hij zal een gebed hebben uitgesproken, want het volk zingt Amen. Dat volgt mijn sloppige een gebed, ja. Ja, <laughs> zover was ik. Ja, nog het nog. zover zijn we nog. Hè. Ja, het is, uh... <laughs> ja, goed. Uh, het wachten is nu dus uh, op het moment dat hij uh, de ring uh, om uh, zijn vinger gaat uh, schuiven. Uh, daar uh, hoort u zometeen uh, meer van. Dan gaan we eerst terug naar Makkum. Niels de Jager is daar. Zou ik een uh, kopje koffie mogen? Jazeker, jongen. Ik heb even één, zeker. Espresso, crème. Nou, dat uh, apparaat gaat aan de slag. Lekker kopje koffie, cafeetje in de ochtend. Daar hoort ook een sigaretje bij? Ja, eigenlijk wel, hè. Ja. ja, ik rook niet. Dat is de idioten van de zaak natuurlijk, maar het zou wel moeten kunnen, ja. Oké, okay, <laughs> Gerard Vannes, de woordvoerder van het wereldberoemde Rookcafé De Kachel in Groningen. Um, u rookt dus zelf niet? Nooit gerookt, nee. En toch ja, eigenlijk uh, um, het boegbeeld van de, het verzet tegen het rookverbod in de horeca. Ja, ja ik vind uh, dat je moeilijk over de ruggen van uh, kleine ondernemers... die net zijn begonnen of die een klein caféje hebben... Uh, het rookverbod uh, moet handhaven. Ik vind het onzin en iedereen moet het zelf weten. Jarenlang juridische strijd. Uh, in 2009 is dat begonnen. En dat is tot de dag van vandaag nog steeds gaande. Wat, uh, hoe ver zijn we nu? We zijn nu in de eindfase van het eerste deel. De, de, de zucht. We, ja, we zijn inderdaad in 2009 begonnen en nu 2013, uh, vandaag, uh, worden we dan officieel vrijgesproken door het gerechtshof in Adnem. Officieel vrijgesproken, dat weet u zeker? Ja, 100%. Dankjewel Dank u wel voor de koffie trouwens. Gaan we er even bij zitten. Is daarmee het hele uh, gedoe met advocaten en alles, uh, is dat nu achter de rug? Nou, nu wel, maar dat ligt eraan wat, uh, wat de overheid gaat doen. Hè? Uh, eerst nog even, um, uw advocaten zijn nog niet klaar. Nee, nee, nee, nee, dat klopt. Uh, kijk, Doordat het openbaar ministerie heeft verloren... Uh, worden alle juridische kosten verhaald op, uh, op, de, op het o openbaar ministerie... of het ministerie van Justitie. Ik weet niet precies hoe dat zit. Dus de, de rekening van de advocaten, dat zal niet mis zijn na uh, vijf jaar procederen... die, die uh, wordt nog eventjes bij justitie neergelegd? Ja, dat is een kleine twee ton. Dus dat, uh... Kassa. Kassa. Dat wordt uh, door jou en door mij worden dat, wordt dat ook betaald, ja. Oh ja. Nou, bedankt daarvoor. Maar uh, nou, nu dus wel uh, ja, voor, voor, voor u, voor het roken vele kachel, uh, uh, ja, goed nieuws. Uh, want jullie krijgen dus uh, definitief uh, het gelijk aan de zijde. Maar heeft u het nieuws vorige maand een beetje gevolgd? Uh, een mevrouw van de ChristenUnie die vond het uh, nodig uh, om uh, te zorgen dat er de, uh, wederom... Een totaal rookverbod zou komen. En de staatssecretaris van Rijn van Volksgezondheid gaat ermee aan de slag. En dat betekent dat grote cafés, kleine cafés, eenmanszaken... overal een rookverbod, geen uitzonderingen meer. Ja, nou, dat is dus het discussiepunt. Dat, dat weten we dus niet. Uh, er staat in de, in, de, in, de, in, de, in de motie staat duidelijk uh, dat er een, uh, een, een totaal rookverbod komt. Een totaal rookverbod houdt in dat ook alle rookruimtes weg moeten. En uh, dat er een ontzettend grote kans is of veel schadeclaims... de mensen die geïnvesteerd hebben, Holland Casino bijvoorbeeld... Uh, en ook de grotere zaken. Even, even slok koffie door. Ja. Mm. Maar u ziet dus, als ik het zo hoor... U zit weer te zoeken naar uh, gaatjes uh, in, in de wet om weer de advocaat op af te sturen. Ja, wil, uh, willen ze het kunnen handhaven, De, de, de wet, dan zal er een hele strenge wet moeten komen waarbij nergens meer gerookt wordt. Dit gaat op deze manier niet lukken, maar wat, wat gaat u doen als die, dat algehele rookverbod er dus komt? Uh, de afspraken van tafel toch in de kachel of weer opstandig? Dat zal nooit gebeuren, de afspraken van tafel. Kijk, onze advocaten die staan alweer handenvringend langs de lijn. Wat er gebeurt uh, als er weer een halfslachtige wet komt, dan zal er toch een aantal bressen ingeschoten worden. En dan wordt het weer een langdurige kwestie. U gaat door. Wij gaan gewoon door. Ik bedoel, uh, we zijn nu al, al uh, bijna vijf jaar bezig. Dus, uh... en, en dat kan zomaar nog jaren duren. U, u houdt niet op daarmee. Ja, ik denk dat we ergens in 2018, 2019 komen. Dat uh, wil dat veranderd worden. Maar het is überhaupt, uh, natuurlijk onzinnig. Het kost handenvol geld. Wil je het controleren, dan zul je twee, driehonderd man van VWA-mensen erbij moeten hebben om te controleren. Om... En, en al die strijd, al die jaren, uh, die, die lange adem, door niet-roker? Door een niet roken? Nee. Ja, ja, ja, ja. En, te, en terecht. Maar ik kan niet tegen onrecht, dus dat is mijn probleem. Dus... Okay. Nou, succes met uh, de, de rest van de strijd. Oké, okay, dankjewel. Bijdrage was dat van Niels de Jager. Straks, liegende spionnen veroorzaakten de inval in Irak tien jaar geleden. Eerst terug naar Rome, want de paus heeft inmiddels zijn uh, vissersring om zijn vinger gekregen. Um, en dat heeft hij niet zelf gedaan, Paul Vergeest. Ja, wat wij zojuist zagen was dat de kardinaal uh, deca, de decaan van het kardinalencollege, dus de belangrijkste kardinaalbisschop, kardinaal bischoop uh, kardinaal Angelo Sodano uh, hem heeft toegesproken, hem uh, gewezen heeft op de opdracht die de drager van de vissersring, de paus, heeft te, uh, uh, te vervullen. Dus de vissersring is te herleiden tot uh, de apostel Petrus, die was een visser... dus daarom wordt de ring van de paus de vissersring genoemd. Ja. En het is heel opvallend inderdaad dat kardinaal Sodano... in tegenstelling tot uh, uh, acht jaar geleden... de ring aan de vinger van uh, de huidige paus deed, paus Franciscus. Uh, Benedictus XVI deed, het, deed zelf. het zelf. Nou, dat was een heel simpele uh, ceremonie... Eenvoudiger kan als niet. De toespraak was al kort en vervolgens kwamen een aantal. Ze gaan er ook in een sneltreinvaart ja, doorheen, Ja, zeg. een aantal zeer belangrijke kardinalen. Dus kardinaal Ray was voormalig uh, prefect van de congregatie van de Bisschoppen. Kardinaal Meisner zagen we. kardinaal Francesco Marquisano. Die zagen we allemaal uh, zeer belangrijke kardinalen. Die kwamen hem alvast groeten. Of ze nou al de gelofte van gehoorzaamheid uh, hebben nou ja, uitgesproken. Sommigen gingen op de knieën en kusten de ring. Ja. Anderen andere kussen hem op de wang. Dat, ja, dat en heel... sloegen de ring over. Ja. Is, daar, is daar nog een bepaalde betekenis uh, aan te hecht nou dat, of niet? is denk ik te leiden tot het feit dat uh, mensen uit Zuid-Amerika... elkaar heel makkelijk op de wang kussen. Ja. Uh, maar, moet je de... De... Maar, maar moet een kardinaal de ring niet kussen van een nieuwe pauze Nou, eigenlijk. blijkbaar niet. Daar staat hij blijkbaar niet op. Maar het is, uh, ik vond het gisteren ook heel verpand dat toen kardinaal... of uh, president Kirchner een bombier kwam aanbieden... zo'n theeding uh, uh, uit Argentinië... Ja. zij van de pauze een kus kreeg. Ja. Dat was toch geweldig. Nou ze ja, zijn te, te, over te, te, allerlei dingen niet eens uit. Nee, de over de meeste dingen niet. Een huwelijk het. vooral ook niet. Maar hij geeft haar wel een kusje. En zo moet het ook ergens zijn. <laughs> Goed, gewoon, dat kan niet. Ooit gezien dat ze zo snel door, dit, door deze mis heen nee, rees? Nee, en de eerste woorden die de paus sprak, en dat is eigenlijk wel heel mooi... Waren de, de, de openings... Uh, was uit het openingsgebed, het confitio, de schuldbeleidenis... die in iedere normale heilige mis wordt uitgesproken aan het begin... Uh, ik beleid voor God, de almachtige vader. Dus de eerste woorden die hij, uh, ja, je zou gaan zeggen... beëdigd als paus zegt, ja. is uh, confitior deum omnipotent... ik beleid voor God, de almachtige vader. Juist. En dus... iedereen uh, schaart hem erbij. Dat is natuurlijk eigenlijk heel symbolisch. Een, een kerk, een kerkleider die met de geëikte woorden van de liturgie... zegt, wij zijn onvolmaakt. De nieuwe paus, de uitverkoren man die paus moest worden... Ja. Die is nu ook echt paus, want hij heeft de ring. Nu is hij, ja, uh, paus. Hij was het al toen hij gekozen werd, maar nu heeft hij de symbolen. Ja. Pallium en de vissersring uh, uh, aangereikt gekregen. En ja, dat is eigenlijk, ja, je zou uh, profaan kunnen zeggen, de beëdiging. Juist. Goed, het wachten is nu op de preek. Die zal ook wel in sneltreinvaart volgen zometeen. Ik heb de indruk, ja. We komen <laughs> straks bij u terug. Paul van Gest, hartelijk dank. Dit is Radio 1. Goedemorgen, Nederland. Door nu naar de oorlog in Irak. Want de aanname van de Amerikanen en de Britten... dat Irak onder leiding van Saddam Hussein massavernietigingswapens had... was gebaseerd op leugens van twee Iraakse spionnen. Dat beweert althans het BBC-programma Panorama. Juist de aanwezigheid van massavernietigingswapens in Irak... destijds legitimeerde de aanval in 2003. Rob de Wijk, goeiemorgen. Goeiemorgen. Directeur van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Is dat ook al iets niet wat we al wisten uit de commissie Davids... en uit de kringen van veiligheidsdiensten? Ja hoor, dat wisten we al lang. En ook president Bush, de voormalige president Bush... die heeft ook al gemeld dat dit probleem... het verstrekken van onjuiste informatie... de grootste smet was op zijn presidentschap. Maar wat het nou aardig is van deze documentaire... is dat heel minutieus uiteen wordt gezet hoe dat proces is verlopen. Ja, en al die mensen waarvan we eigenlijk wel vermoeden... dat die wat mee te maken hebben, die kregen nu letterlijk een gezicht. En ze, ja. Zo hebben ze bijvoorbeeld... Curveball, Dat was een codenaam voor eigenlijk de belangrijkste informant. Hebben ze weten te achterhalen. Die hebben ze geïnterviewd. Er was een meneer Yanabi die uit Irak was gevlucht. Ja. ja, die heeft het hele verhaal van massavernietigingswapens. Met name chemische, biologische wapens van A tot Z verzonnen. Ja. Om er maar voor te zorgen dat hij asiel kreeg in Duitsland. Ja. En hij wil natuurlijk ook gewoon uh, graag Sanne Boes zijn weg uh, hebben. Ja. En heeft hij dus eigenlijk in zijn eentje met al deze leugens, heeft hij nodig uh, voorzaakt. Ver Juist, dus de aanstichter, degene die het lontje heeft aangestoken, die heeft nu een gezicht gekregen. Ja, de, en dat niet alleen, maar uh, kijk, de meeste mensen kennen natuurlijk ook al die andere spelers, niet behalve Boes en, uh, en uh, Blair. En, uh, Blair. Uh, en die hebben ze allemaal achterhaald. Sommige mensen wilden niet interviewen. Uh, bijvoorbeeld uh, Tony Blair. Dat is heel pikant. Uh, Bushy heeft al gezegd: van, Nou ja, uh, ik, uh, ik ben vast voor uh, uh, uh, uh, uh, uh, ingelicht. Dus ja. dat was niet goed. Nee. Maar bij Blair, uh, ja, die heeft hij nooit wat over willen zeggen. Die wilde natuurlijk nee, niet geïnterviewd worden. Hij heeft toevallig zojuist, een, uh, of oh. in ieder geval vanochtend, een reactie gegeven tegenover de BBC. En hij zegt: Geen spijt te hebben. Ik citeer: Hoe kan je er spijt van hebben? Een monster te hebben. Verwijderd dat een enorme slagpartij oh ja, heeft geweest. Ja, precies. Uh, ik, ik ben ervan overtuigd dat hij dus op de hoogte was van uh, de fabrikage van, uh, van al deze leugens. Ja, en maar dan heeft hij dus, maar dat is, inmiddels, dat is inmiddels ook wel duidelijk geworden. Ja. Die beroemde toespraak in het Lagerhuis dat ja. uh, de raketten van Saddam binnen drie kwartier het, uh, het vasteland van Europa en ook Groot-Brittannië zouden kunnen bereiken. Bleek allemaal onzin te zijn. Juist, dat was dus uh, willens en wetens willens gelogen. En wetens, absoluut. Ja, ja. Nou, nou goed, nou heeft hij wel eerder gezegd, die Tony Blair. Uh, dat uh, um, uh, zijn primaire beweegreden was om dat monster, namelijk Saddam Hussein, daar weg te krijgen. Alleen daar heb je natuurlijk wel internationaal een, een soort van um, juridische legitimatie voor nodig. Ja, die was het dus niet. Nee. Als je dus gewoon kijkt uh, waarom uh, Saddam Hussein weg moest. Dan had dat iets te maken met uh, een totale aversie tegen iemand. Ja. Omdat die voortdurend zat volen ja. met uh, wapenwaarnemers van uh, de VN. Die werden dan weer het land uitgezet. Uh, dan werden ze weer ingelaten. Dus af en toe gebombardeerd. Operatie Desert Fox in ja. 1998. Ja. of het moest zijn tot de orde te brengen. Dat ja. lukte vervolgens weer niet. Ja. Uh, na 11 september uh, 2000, uh, 2001 moest iemand verantwoordelijk worden gesteld. nou uh, Mensen als Cheney en Roosevelt. Die wilden eigenlijk toen al direct... ...zal hem moest zijn verwijderen, want die zou wel achter de aanslagen van 9-11 zitten. Dat nou, ja. was totale onzin. Ja. Met het volgende cel dat hij band had met Al-Qaeda was ja. ook totale onzin. Nee, het was in, de, in belangrijke mate was het een aversie met die man. En het idee dat wanneer je daar zou binnenvallen... ...Irak democratisch zou worden en de hele regio democratisch zou worden. Juist. Dus dat heel erg ideologisch om binnen te vallen. Slotvraag, heel kort antwoord. Heeft dit ook nog voor Nederland de consequenties deze bekentenis? Dat, dat denk ik, dat Want we weten dus eigenlijk alles al. Dus en zo moeten we het op dit ogenblik maar zien. Op de wijk, directeur van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Ik dank je wel. Straks gaan we verder, onder meer vanaf Rome. Goedemorgen, tot zo. KRO. Er gaat nog een telefoon, geloof ik. Ja, dit is niet mal uh, dus uit. Uh, ja. Kies goedemorgen, Nederland. Kies KRO. Internet. Logs. Twitter. Kranten. Radio en televisie.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 Een vuile of gecondenseerde ruit, versleten ruitenwissers... of een kapotte of verkeerd afgestelde verlichting. Dat is soms lastig zelf te controleren. Daarom nu bij Citroën een gratis zichtcontrole. Maak snel een afspraak bij uw Citroën-dealer. Citroën, Citroën. creatief technologie. Vanavond in Altijd Wat. Nederland zit in een crisis en dat heeft een negatieve invloed op ons. Maar zijn we niet te veel aan het doen denken? Moet premier Rutte ons meer hoop geven...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 Zo makkelijk kan het zijn. Paardlijn. Heeft u behoefte aan meer antwoorden? Stel dan uw vragen tijdens het online schenkenseminar. Meld u aan op amro.nl. Dit is Radio 1.